Gulliver's reizen Er was dus een man die Gulliver heette. Hij was scheepsdokter en reisde vaak naar verre landen. Op een dag ging hij aan boord van een zeilschip, de Antilopen, dat aan een lange reis begon. Gulliver kon echter niet weten hoe ver hij deze keer van huis zou raken... en welke vreemde avonturen hij zou beleven... Een paar maanden later voerde antilopen langs de kust van een onbekend land. Plotseling stak er een zware storm op. Het schip werd naar de kust gedreven en op de rotsen gesmeten. Er brak brand uit en het schip begon te zinken. De matrozen, de kapitein en Gulliver sprongen overboord. Ze probeerden zwemmend de kust te bereiken. Maar alleen Gulliver slaagde hierin. Alle matrozen en ook de kapitein... Verdronken in de golven. Met zijn laatste krachten kroop Gulliver het strand op. Hij was zo moe dat hij meteen in een diepe slaap viel. Hoe lang hij had geslapen wist hij niet, maar toen hij wakker werd, stormde het niet meer. De zon scheen zelfs. Gulliver gaapte en wilde zich uitrekken, maar tot zijn schrik merkte hij dat hij zich niet kon bewegen. Zijn armen en benen en zijn dikke blonde haar waren met honderden dunne touwtjes stevig vastgebonden. Even later voelde Gulliver iets langs zijn benen omhoog kruipen. Met heel veel moeite kreeg hij het voor elkaar zijn hoofd een klein stukje op te tillen. Gulliver zag tot zijn grote verbazing dat er een heel klein mannetje over zijn borst liep. Het mannetje was niet groter dan zijn pink. Het mannetje riep iets wat Gulliver niet kon verstaan. En even later kropen er wel veertig kleine mannetjes over zijn lichaam. De mannetjes waren allemaal gewapend met heel kleine pijlen en bogen. Gulliver begon te schreeuwen en probeerde los te komen. Hij schreeuwde zo hard dat een paar mannetjes van schrik op de grond tuimelden. De andere mannetjes holden heel hard weg. Een eindje verderop bleven ze staan en keken naar Gulliver. Toen ze zagen dat de grote man de touwtjes niet los kreeg, spanden de mannetjes hun boog en schoot de pijlen op Gulliver af. De pijlen waren wel klein, maar ze waren zo scherp als naalden. Au, au, au, au, gilde Gulliver. Hij huilde van pijn en probeerde wanhopig de honderden touwtjes waarmee hij was vastgebonden los te trekken. Maar het lukte niet. De touwtjes waren wel dun, maar heel sterk. Gulliver gaf het op. Hij bleef stil liggen en viel langzaam weer in slaap. Na een tijdje werd hij wakker door luid getimmer en gezaag. Hij draaide zijn hoofd zo ver mogelijk opzij. Honderden kleine mannetjes waren druk aan het werk. Vlak bij zijn oor stond een mannetje dat heel mooie kleren droeg. Het mannetje riep... Hello, enormico. Is populis ik begrijp u niet goed, zei Gulliver. Zei u dat uw land Lilliput heet en uw keizer Golbasto? Nadat ze nog een tijdje geprobeerd hadden met elkaar te praten, wist Gulliver het mannetje duidelijk te maken dat hij dorst had. Het mannetje bracht hem een bekertje water. Maar Gulliver wist niet dat er in het water een slaapmiddel zat. Gulliver viel meteen in slaap En terwijl hij sliep Bouwden 500 timmermannetjes Een kar waar Gulliver precies op paste De Lilliputters zouden Gulliver naar de hoofdstad brengen Om hem aan hun keizer te laten zien Toen Gulliver wakker werd Zag hij dat alle touwtjes weg waren Langzaam stond hij op en wreef zijn ogen uit Hij keek om zich heen voor hem lag een stad met piepkleine huisjes, straatjes en pleintjes. En om hem heen stonden duizenden kleine mannetjes en vrouwtjes met open mondjes van verbazing naar hem te staren. Even later kwam een mooi paardje aanrijden met in het zadel de keizer van Lilliput. Hij was groter en knapper dan de andere mensjes die Gulliver tot dan toe had gezien. De keizer droeg een prachtige gouden helm. In zijn hand had hij een zwaard dat bijna even groot was als hij zelf. Het paardje stijgerde van schrik bij het zien van Gulliver. De mooie helm van de keizer viel bijna van zijn hoofd en de keizer zelf wankelde in het zadel. Maar hij herstelde zich, zette zijn helm weer goed op en liep met keizerlijke waardigheid naar Gulliver toe. De toren van de stad was bijna even hoog als Gulliver lang was. De keizer en zijn ministers klommen in de toren om Gulliver beter te kunnen bekijken. Gulliver probeerde met hen te praten in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Maar de keizer en de ministers begrepen niet wat hij zei. De keizer liep naar beneden en klapte in zijn handen. Onmiddellijk kwamen wel twintig karretjes aanrijden. De karretjes waren volgeladen met vlees, brood, kruiken water en vaatjes wijn. Gulliver had al die tijd niets gegeten. En toen hij al dat eten zag, voelde hij pas goed hoeveel honger en dorst hij had. Gulliver bukte zich om een karretje op te tillen. Maar op hetzelfde ogenblik kwamen er een paar vrouwtjes naar voren. Ze droegen prachtige zijdenjurkjes... Gulliver begreep meteen dat de vrouwtjes hofdames waren. De hofdametjes maakten een diepe buiging. Gulliver vond ze zo mooi en lief dat hij ze graag had willen oppakken om ze van dichtbij te kunnen bekijken. Maar hij wilde hen niet laten schrikken. De hofdames wisten niet wat ze zagen toen Gulliver de karretjes één voor één optilde en de inhoud met zijn grote vingers in zijn mond stopte. En toen hij de vaatjes wijn in één keer leeg dronk, vielen een paar hofdames flauw. Nadat Gulliver alles opgegeten en opgedronken had, vertrok de keizer met zijn hofhouding naar het paleis. En ook de mensjes keerden terug naar hun huisjes. Gulliver had wel even rond willen lopen, maar hij kon geen stap verzetten met al die zware kettingen om zijn enkels. Hij moest bij de toren blijven waar hij werd bewaakt door honderden soldaatjes. Niet iedereen in Lilliput geloofde dat de grote man ongevaarlijk was. Snachts slopen er zes mannetjes langs de bewakers heen en begonnen Gulliver met pijlen, speren en messen te steken. Gulliver gilde het uit van de pijn. De soldaatjes kwamen meteen aanhollen en namen de boosdoeners gevangen. De soldaatjes bonden de handen van de mannetjes op hun rug en brachten hem bij Gulliver. Een van de soldaten begon tegen Gulliver te praten. Gulliver begreep dat hij zei, deze mannen probeerden u te doden, Reus, u mag hen straffen. Gulliver greep de mannetjes met één hand beet. Vijf van hen stopte hij in zijn zak. De zesde tilde hij hoog op en hield hem voor zijn open mond... alsof hij van plan was het mannetje op te eten. Het mannetje trilde van angst. Maar omdat Gulliver nu eenmaal een aardige man was... zette hij de mannetjes allemaal weer op de grond. Zo snel als hun kleine beentjes hen konden dragen... holden ze naar huis. Iedereen in Lilliput verwonderde zich erover... dat Gulliver de mannetjes had vrijgelaten... Ook de keizer hoorde het verhaal. Hij riep zijn ministers bij elkaar om te bespreken wat ze moesten doen met de grote reus die was aangespoeld. Eh, enormico is simpaticali. Lilliput nena fresia nena enormico, zei de keizer. En dat betekent, hij is een vriendelijke reus, we hoeven niet bang te zijn. Gulliver voelde zich intussen eenzaam en ongelukkig. Hij wilde naar huis, naar zijn vrouw en kinderen. Wil je weten hoe het verder gaat met Gulliver? Na het verhaal over Simbad wordt dit verhaal vervolgd.